Er zijn veel minder WK-acties van bedrijven dan twee jaar geleden tijdens het EK Voetbal. Vooral energiebedrijven, bouwmarkten en telecombedrijven doen niet mee. Dat heeft marketingbedrijf Activate Co. uitgezocht. Tijdens dit WK zijn er zo'n 150 acties, 100 minder dan bij het EK. Dat komt waarschijnlijk door de slechte prestatie van Oranje op dat EK en door de crisis.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 De afgetreden Belgische koning Albert volgde in 1993 zijn overleden broer op op uitdrukkelijk verzoek van de weduwe van zijn broer. Dat vertelde koning Albert in een interview op de Belgische televisie. Na het overlijden van de kinderloze Boudewijn was de vraag of de 33-jarige Philip of zijn vader Albert het zou overnemen. Albert noemde het interview een afscheid. Hij is 80 jaar en hij voelt zich af en toe wat zwak. Het weer. Eerst nog onweer, later opklaring en droog. Vanmiddag is het tussen de 20 en 28 graden. Er is later ook weer kans op een onweersbui. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaandam staat file voor de afrit Weidewormer 4 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam 4 kilometer bij de Koentunnel. En op de A16 van Breda naar Rotterdam voor de randweg van Dordrecht 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 a part of them 6.9...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 Smiles, and nobody's really trying too hard.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 I I think you knew what I wanted. I here. just Spinning wanna be cool. like a weed on fire, walking on tightrope on love's highway. The fatal attraction is where I'm at. There's no escape.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 Promet.